Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. De Syrische president Assad kan een luchtaanval op zijn land voorkomen. door zijn chemische wapens te overhandigen aan de internationale gemeenschap. Het heeft de Amerikaanse minister Kerry gezegd. Wel zei hij dat de kans klein is dat Assad gehoor geeft aan zijn oproep. Kerry is op dit moment in Londen. Hij herhaalde daar dat de VS Assad verantwoordelijk houdt voor de gifgasaanval in Damascus. Op een bungalowpark in het Drentse dorp Schoonlo zijn de lichamen gevonden van een man en drie kinderen. De politie heeft nog geen details bekendgemaakt, maar alles wijst op een gezinsmoord. Een aantal mensen heeft vanochtend een mail gekregen waarin een man aankondigt zichzelf en zijn drie zoontjes om het leven te brengen. De man schrijft dat hij zijn zakelijke en relationele problemen niet langer aan kan. Chronisch zieken en gehandicapten gaan er volgend jaar flink op achteruit. Per jaar hebben ze 400 tot 1900 euro netto minder te besteden. Zo blijkt uit onderzoek van het Niebhut in opdracht van patiëntenorganisaties. Vooral mensen met hoge zorgkosten worden zwaar getroffen. Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft een nieuw schilderij van Vincent Van Gogh ontdekt. Het werk Zonsondergang bij Montmajour' heeft Van Gogh in 1888 bij het Zuid-Franse Arles gemaakt. Het museum spreekt van een zeldzame ontdekking en noemt het werk een hoogtepunt in Van Gogh's oeuvre. Het doek is eigendom van een particulier en het is niet duidelijk of die wist dat het een Van Gogh was. De Koerdische rebellen hebben hun terugtocht uit Turkije opgeschort, meldt een pro-Koerdisch persbureau. In maart kondigden de Koerdische rebellen een wapenstilstand af en in mei begon de terugtrekking. In ruil zou Turkije hervormingen doorvoeren die gunstig zijn voor Koerden. Maar de rebellen vinden volgens het persbureau dat de regering tot nu toe te weinig doet. Het weer verspreidt over het land wat buien met kans op onweer, maar zijn ook perioden met zon.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 Dus zo, en het is nu echt een beetje herfst, hè, als je buiten kijkt. De temperatuur is behoorlijk gezakt. Het is erg wisselvallig. Leuk hoor. Het is weer wat anders. Mag dat wel, die jaargetijden? Als is maar wel droog overkomt, dat wel. Goedemiddag, Zandvoort. Het is weer maandag, de nieuwe werkweek is wederom begonnen. En dus draaien alle systemen hier weer op volle toeren. Dames en heren, we zijn er weer. Angela is er ook. Alleen zit ze even in een andere ruimte. Ja, we hebben Ja, dat kan allemaal tegenwoordig. Hè? Nee. Straks om half één doet Anselet weer. En. Um, ja, natuurlijk zien we nog wel wat er verder te tafel allemaal komt. Ik hoop straks om half één onze. Of half twee, onze razende reporter weer te mogen verwelkomen. Verslag van hoe het afgelopen weekend was, in Zandvoort Verder is het natuurlijk de week van het KLM Open. We gaan we vanaf woensdag en donderdag aandacht aan besteden. Dan komen alle beroemde golfers naar Zandvoort toe. Ja. Verder las ik dat er een koe in de bunker in de duinen is gedonderd. Beest moet ook uitkijken. Stom dat dit. Maar het nou gebeurt. Ja, en ik las nog een... een een uh, verontrustend bericht, maar nou, verontrustend. Ik las nog een, een bericht uh, dat de damherten mogen niet over de Wildbrug. Nee, heb ik ook gelezen. Dus er komt bij die Wildbrug straks een bord, bordje te staan: verboden voor damherten. Nee, zo je rot toch? Jammer dat die beesten niet kunnen lezen, hoor. Maar... Ja, ze mogen niet naar Velzen. Ik zeg raar. Ja, mogen ze dan niet naar Velzen zijn ze daar bang voor damhert of zo? Ja, dat zou best kunnen, natuurlijk. Dat is ook een leuke beestje. Niks mis mee. Goed, verder heb ik, uh, hebben we weer lekkere muziek voor u. En uh, van alles wat natuurlijk weer. Hè, je, je kent dat: uh, rijp en groen. Rijp en groen. Vroeger zijn ze erachter op 45 toeren en 33 toeren, maar dat kan helaas niet meer. Want alles is digitaal tegenwoordig. Ja. Nou, laat maar beginnen. Dat lijkt me een heel goed plan. Hoop ik. Ja, toch? Laat maar beginnen met muziek. Ramses, ja, hij is weer erg in het nieuws. Dus laat maar eens met Ramses beginnen. in zijn schuilhoek achter glas.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 We zijn allemaal samen Zing, met huid, met lach, weg, huid, wit, lach, werk en bewonder Zing, met huid, met lach, weg, huid, wit, lach, werk en bewonder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 Tijdens de uitmarkt in Amsterdam werd er een uh, groot deel van zijn liedjes allemaal, uh, werden allemaal gezongen en gespeeld en zo. Dus hij is weer helemaal hot. Nog steeds helemaal hot trouwens. Het is ook, en het is ook voorkomen terecht. De man heeft zo verschrikkelijk veel mooie dingen gemaakt. Ramses Jaffi. Oh ja, ik las nog een leuke spreuk, dames en heren. Dat, laten we dat even doen als, als uh, beginspreuk van de week. Want dat is misschien wel even leuk. Dat u, uh, dat u dat gewoon even weet, weet je wel. Half bezopen zijn is een gebrek aan doorzettingsvermogen. This is, <laughs> is Joe Major. It's a papi popje, Major Paper Doll. Paper Doll, come try it on. Step out of that black chiffon. Here's a dress of gold and blue. Just too far to fall Major, met zijn prachtige liedje Paper Dol van zijn laatste album Paradise Valley Hier is Paul weer met zijn nieuwe Don't Look at me it's way too soon to see what's coming be Don't Look at me all my life I never knew what i can be what i can do then we will It's plain to see, don't look at me All my life, I never knew what I could be What I could do, and we're new Ooh. We can do what we want, we can live as we choose You see, there's no guarantee, we've got nothing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 Kavarier, samen met Freddie Mercury. Uh, geweldig nummer uh, wat uitkwam. Ter ere van de Olympische Spelen van uh, Barcelona in 1992. En uh, ik denk, nou, ik draai hem nog een, hem nog een keer, omdat het dus nu pas bekend is geworden. Dat de Olympische Spelen in 2020 in Tokio zullen gaan plaatsvinden. Maar ja, daar hebben we nog geen liedje van. Dus ik denk, nou, dan maar even terug in de tijd. Naar 1992. En uh, als u even naar buiten kijkt echt u binnenkort regen op het dak oftewel rain on the roof Gathering away dreamy conversation, Sitting in the hay Honey, how long was I laughing In the rain With you, cause I didn't feel a drop Till the thunder brought us to Come on. Dat, en dat nummer, dat heet Rain on the roof Oftewel regen op het dak Nou, daar kun je op rekenen, want dat zit eraan te komen hoor. Als ik hier zo eens links naast me kijk uit het raam oe, oe, oe, oe. nou jongens Dan krijg je wat Dan kunnen we met recht zeggen uh, Dan kunnen we met recht zeggen uh, Oh, dat is de verkeerde Wacht even uh, <laughs> Ja, dat heb je als je twee muizen hebt hè, Dan zit het helemaal fout Dit moest ik hebben ik zei dus: dan kunnen we met recht zeggen: It's raining again! Supertrap! Dat is wel een heel toepasselijk plaatje. Nou, het is nog niet zoveel, maar als ik, dat zeg ik als ik naar buiten kijk. Hoe? Dan zit er wel wat aan te komen. Ja, er komt wat aan. Er vallen vandaag namelijk talrijke buien... waarbij hagel en onweer kan voorkomen. Tussen de buien door is er ook ruimte voor zon. De wind waait meestmatig uit het zuidwesten... en de temperatuur stijgt naar hooguit 16, 17 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en houdt de buiigheid aan. De zuidwestelijke wind neemt af naar zwak. En de temperatuur daalt naar 12, 13 graden aan zee tot een graad of 11 elders in de regio. Morgen verandert er weinig in het weerbeeld. De zon schijnt geregeld, maar het draait vooral weer om buien. En deze buien kunnen nog steeds gepaard gaan met hagel en onweer. De wind waait uit het westen tot noordwesten... en neemt in de middag toen naarmatig overland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur is een stuk frisser na wat we gewend zijn... en stijgt naar hooguit 15, 16 graden. Dinsdagavond komt het nog tot buien... maar in de nacht naar woensdag wordt het droog en klaart het op. De matige wind gaat uit het noorden tot noordoosten waaien. En de temperatuur daalt naar een graad of 10. Zo. Ja, het is herfst. Nou, dat is alleen maar duidelijk lekker, toch? Dat is toch lekker? Ja, toch? Hoort het toch? Ja, uit? vind ik wel hoor. September, ja, dat moet. Goed, nou, er komt aardig wat dan, dames en heren. Als u uit uw raam kijkt richting de Noordzee, richting het strand, dan uh, poepoe. Dan ziet u al dat er een behoorlijk schip met uh, zure appelen aankomt, zoals dat uh, zo mooi heet. Last night I had a peace dream. You know how real dreams can be. The world was a better place for you and me. Can't you see? No need for war no more. Better things revive. Een prachtig liedje van uh, Ringo Starr was dat. Dat had u natuurlijk wel herkend. Misschien nog niet, weet ik niet. In ieder geval, uh, het komt van een album dat hij uitbracht. Een van zijn, zijn laatste, denk ik. Uh, dat heette Why Not. En... Uh... Uh, er is een liedje dat heette Peace Dream. En hij verwees daar dan ook weer heel erg leuk naar John Lennon. Uh, het, het verhaal van het Hilton Hotel in Amsterdam. de uh, Bad in en zo die ze daar gehouden hebben in 1969. John en Joko. Ik kwam er even voor in de tekst. Uh, Ringo Stardus. En ik vind het best een leuke plaat. Ja, dit ook trouwens. Ja, dit is weer iets heel anders natuurlijk. Hè. Dit komt weer uit Volendam. Het zijn de drie e's. In de nieuwe samenstelling met zoon Jan in plaats van Vader Jaap. Maar de sound blijft hetzelfde hoor. Til Mop Ze zeggen dat jij. Ze denken dat wij.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 Zeg maar wat je zeggen wil De twijfelende tijd nou het blijft een lekker liedje van uh, de drie as Til me op, heet het. Nee, maar, en uh, dat... Uh Heerlijk, klinkt het zo gezellig. Op maandagmorgen, het is 1 uur, bijna... Nou nee, wat zit ik nou te raaskallen? Het is, uh, het is bijna kwart voor één. Het is uh, elf minuten over half één. En we gaan lekker door tot het nieuws. En, en straks hebben we natuurlijk, als alles goed gaat tenminste... onze razende reporter nog in de uitzending. En tot die tijd, nou ja, we krijgen ook het echte nieuws nog natuurlijk. Het uh, landelijke nieuws. Ja. Op deze maandag. En het gaat weer lekker. Het is uh, een beetje wisselvallig weer buiten. Maar dat had u al lang gezien natuurlijk. En um, uh, ik ga even een nummer van Yes draaien. Ja, daar heb ik zo'n zin in. Gewoon een lekker liedje van Yes. Ja, als alles goed gaat dan. Hè, ja, gaat goed. Ha -ha. Owner of a lonely heart. dit is Yes. helemaal uit laten klinken. Heel mooi. Yes was dat. Met uh, Owner of A Lonely Heart. En weet je wat we gaan doen? Ik ga er een nieuwe van Guus mee. Eens voor u draaien. Ja, dat is ook leuk. De nieuwe van Guus. Zo voelt het dus. Als je een buikje hartjes krijgt. Gusje! Alsof het licht werd gedoofd en een spot op haar scheen. Het geluid zachter werd toen ze binnenkwam. Het die decor waarin wij mochten stralen. Was mij uit het niets, plotseling adem omnam. Maar ik kon niet anders dan zo naar haar kijken. Gelukkig als een parfum om haar heen. In één zoen Ze stijgt als champagne meteen aan je hoofd Daar hoeft ze niet veel voor te doen Ze glimlacht iets goeds in verdrietige dingen Hoe geluidloos ze haalt bij het zien Oh, voelt het dus. Als je een stortbui op je harstens krijgt. Ja. Zit er dik in hoor. Een paar minuten. Het zal niet lang meer duren, jongens. Dan past er een bui los. Oeh. oeh, oeh. Nou, ik ben blij dat ik binnen zit. Het enige domme is wel: dan hebben wij van die prachtige paraplu's gekregen vorige week. Maar die zijn we vergeten mee te nemen. Lekker stom. En als je Summer in the City wil, nou, dan moet je een paar honderd kilometer naar het zuiden. Dan kan je het nog tegenkomen, hier niet meer. Joe Cook, Summer in the City, oude hits van Love in Spoonful. It's a different world Go out and find the girl Come on, come on And dance all night Despite the heat It will be alright Baby Nou, Summer in the City, als je dat, uh, als je dat mee wil maken... Ja, dan moet je gewoon uh, even uh, vliegtuig pakken en zo... en dan eventjes uh, naar het zuiden gaan. Hè. Dan kan je wel Summer in the City nog uh, uh, plaatsgrijpen. Dat kan dan nog wel. Oh, wat doe ik nou weer, ja. Dit is Rod Stewart. Hey, oh, no, no. Wat zal over nou...